NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Dorald Megens met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander is geschokt door de aanslag van gisteravond in Manchester. Na afloop van een concert van Ariana Grande blies een man zich op in de foyer van de concerthal. Daarbij kwamen 22 mensen om en raakten zo'n 60 mensen gewond. De koning zegt diep geraakt te zijn door de huiveringwekkende aanslag die zoveel jonge slachtoffers heeft geëist.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 Vanaf volgend jaar krijgen huishoudens elke maand een overzicht van hun energieverbruik. Dat moet ertoe leiden dat mensen zuiniger omgaan met stroom en gas. De energiebesparing door huishoudens gaat niet snel genoeg, vinden de overheid en het bedrijfsleven. Ze verwachten dat mensen eerder geneigd zijn om zuiniger te zijn met energie... als ze elke maand kunnen zien hoeveel ze hebben verbruikt. Janis Anastasiou is ontslagen als trainer van Roda JC. Volgens de Limburger is de Griekse trainer per direct aan de kant gezet. Roda JC staat aan de vooravond van de finale van de play-offs. Ze staan nu 17e in de Eredivisie. De opvolger van Anastasio is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat oud-trainer Huub Stevens... de technische staf van Roda gaat ondersteunen. Het weer droog en veel zon. Later landinwaarts stapelwolken en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen en donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag is het tropisch warm. Het kan dan op sommige plaatsen 30 graden worden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral file bij Den Haag en Rotterdam. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file. En dat komt door problemen op de N14. De borden geven daar aan dat de N14 is afgesloten. Maar de weg is wel gewoon vrij. De, de borden zijn dus in storing. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam staat tussen Pernis en knooppunt Vaanplein 4 kilometer door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. De vertraging is 20 minuten. Je kan het beste omrijden via de noordkant van Rotterdam, dus door de Benelux.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 Waar je woont of wie je bent, iedereen heeft in zijn leven eens vreugde.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 Maak ik die step vast op mijn druk en ik sleep je het hele eind Naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend.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 The least alive, also one the post dancers not to die. Hand the hit Was uit Stavoren, die was al in zijn oren. Vragen niet waarom, want de man is dom. Het gerucht gaat er, hij is bang voor water. Zelfs een pauw zeiden, maar daar lacht hij op. Pa wil niet in bad, maar die is er zat. Dat duurt al een jaar, dat is te veel voor haar.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 Voortaan gaat u samen, gezellig in het bad. Lekker zij aan zij, is samen in het bad. De zijn ze zat Dat duurt al een jaar En het staat zo raar Pa wil niet uit bad. Maar wil niet uit bad.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 Want de schoenen aan Lag opgewekt en blij Ik weet niet waar ik heen zal gaan De wereld is van mij Zit je ooit in narigheid, neem dan een kloek besluit. En trek er eens van tijd tot tijd al zingende... toch kan, toch kan maar geheim ontscheiden, omdat ik zoveel van je haast. De liefde tijd van weleer. Dat zand voert, dat zand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 I'm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 And vader weer beladert in zijn fotoboek, dan sta je versteld als hij je vertelt van de Weesperstraat en de Joodoek. Als hij dat verhaalt, wordt leven. Behoort. Als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Adolfo Camilo heen nu daar zong. Bij het gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan.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 People. cold. So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 Heus, ik twijfel nou toch wel een beetje Het is zo eenzaam op de boerderij